Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Britse hulpdiensten hebben meer dan 30 mensen aan land gebracht... na een aanvaring tussen een tanker en een vrachtschip op de Noordzee. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. De schepen botsten vanochtend op elkaar en vlogen in brand. Er is veel hulp in de buurt, zegt consument Fleur Lounspach. Het is ook een gebied waar veel windmolenparken zijn. Dus uh, we horen ook dat dus de boten die uh, in de buurt zijn... die eventueel brandblussers aan boord hebben... dat die worden opgeroepen om daar naartoe te gaan om te helpen. Dus ook boten die windmolens uh, onderhouden... die zijn er naartoe om te gaan helpen. Hoe nog mensen vermist worden is niet bekend... Ja, na weken leeggeschappen bij de koffieafdeling van je supermarkt kun je binnenkort weer uit alle soorten kiezen. De onderhandelingen tussen koffieverkoper Jacobs Douwe Egberts en een aantal supermarkten zijn voorbij. Koffie is het afgelopen jaar zo duur geworden dat de twee partijen het niet eens konden worden over de verkoopprijzen. Een paar supermarkten zeggen nu zelf een deel van de gestegen kosten op te vangen. Naar verwachting blijft de prijs van je bakkie wel stijgen. Er is meer duidelijk over een van de verdachten van de grote brand in Arnhem. Het gaat om een man van 57 die al bekend was bij de politie als een lastpak. Hij woonde al twee jaar in het centrum en had regelmatig junks over de vloer. Bij de brand in de binnenstad van Arnhem gingen donderdag meerdere historische panden in vlammen op. Ook twee andere verdachten zijn opgepakt. En basketballer Arvin Slachter stopt ermee. Hij is 39 en heeft met zijn Olympisch kampioenschap bij de 3 x drie basketballers de kroon op zijn carrière gezet. Het is tijd om door te gaan, zegt hij. Ik stop om omdat ik uh, denk het mooiste einde heb kunnen krijgen van mijn carrière, wat ik, uh, wat ik me had kunnen wensen. De, de opofferingen die niet alleen ik, maar ook mijn gezin gemaakt heeft, zijn enorm geweest de afgelopen paar jaren. Alles is nu nog even nieuw. De wereld staat even op zijn kop en het zal voor mij ook een, uh, een reis worden in life after basketball. Het zal zeker geen leven zonder basketbal zijn, zegt Slachter. Het weer, het is zonnig, droog, graadje of 13 in het noorden en 18 in delen van Brabant en Limburg. Maar dat is voorlopig wel voor het laatst. Morgen koelt het weer af, er zijn meer wolken en er is kans op een bui. Bij max 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral een paar korte files in Noord-Holland. De meeste op onthoudt op dit moment op de A10. De A10 Zuid richting Utrecht. Voor knoop het Amstel staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag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 I just watch Up town, funk you up. Uh, I said, Up town, funk you up. Up town, funk you uh, up. Up town, funk you uh, up. Up town, funk you up. Uh, come on, dance, jump on it. If you suck, sad, and flown it. If you freak dead and own it, don't brag about it. Come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, sad, and flown it. What a Saturday night, are we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.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 Welkom bij het derde uur alweer van de dag van de brandweergeschiedenis. En dat, daar besteden we uitgebreid aandacht hier aan bij ZFM. Met ja, allemaal brandweermensen die langskomen en dergelijke. En Hans Willemsen, die hebben we nu... Ik ga zo, zo dadelijk praten over de watertoren en de brand uh, daar uh, bovenin. Ja. Gelukkig was de radio net weg, uh, Benno. Daar ja, ja, ja, zaten we ja. op het gastersplein. Maar dat scheelde heel weinig, hoor. Ja, uh, uh, ja, ja, ja, Anders had uh, de zender het uh, mooi niet overleefd daar uh, bovenin die toren. Nee, die, die zender niet. Nee, maar nee. de studio wel. De studio wel. Hele... Die, ja, die, die, daar gebeurde niks mee. Nee. Die zat uh, achter slot en grendel. Dus ja. uh, helemaal goed, ja. Nou, ik ga me niet zeggen dat ik uh, heel wat uh, aansluitingen heb gemaakt... met kroonsteentjes oh. en dergelijke, want dan uh, nee, nee, nee. heb ik ruzie met Hans, uh, nee, denk nou, ik. Nee, nee. Uh, Hans, kruip nog even bij de uh, microfoon. Um, je laatste zin was net... Uh, je zat bij de aanvalsploeg van de brand in de watertoren. Leg even uit, wat doet een aanvalsploeg? Ja, um, als we een brandauto bij een uh, adres komt, een brandadres... of uh, waar iets aan de hand is, ja. dan uh, lijkt het altijd dat iedereen maar wat doet... Maar er zijn uh, goede afspraken over gemaakt. Zo hebben we dan allemaal een nummer. En uh, de nummers 1 en 2 die noemen ze dan de avondsploeg. En die gaan samen met de bevelvoerder eerst een schouw maken. En daar wordt dan zeg maar, een plan de campagne gemaakt. En ondertussen gaan de nummers 3 en 4 en eventueel hogere nummers... die gaan zorgen dat er water op de wagen komt. Oké. Okay. Uh, dat was vroeger een brandkraan. Ja, dat was vroeger een brandkraan. Ja. En dat heet nu tegenwoordig een waterwagen. Ja. En um, dat was een dingetje, dat water in zand wordt altijd, hè? Dat is, uh, ja, dus... bij de Nieuwstraat heb je echt moeten spitten om bij de, bij de brandkraan uh, te komen. Moeten ja. hier zo tegeltje anderhalve meter verplaatst. Oh, dat is handig. En toen moest ik de straat open spitten om bij die brandkraan te komen. Zo, zo, zo. Nou, dan loop je je eigen toch ook te verbijt, eigenlijk. Uh, baas je niet voor Londen je slechts. <laughs> Goed, je zat bij de aanvalsploeg en... Ja. Uh, Zagen jullie al dat die, uh, dat die brandde? Ja, natuurlijk, want je was gebeld. Maar um, waar zat de brand? Wisten jullie dat ook al? Kon je nee. het van buiten zien? Nee, en er zat nog iets anders in elkaar. Want oh. we draaien met uh, ploegen, ja. wanneer je piketdienst hebt. Ja. En ik had geen dienst. Oh. Uh, want ik zat in het Ploegcentrum, ja. bij de Duinstraat. En ploeg Noord had dienst. En die zitten dus toen nog bij de gemeentewerf. Uh, maar de officier van dienst was... Uh, Mag ik namen noemen? Ja, nou, mij wel. Dat was uh, Kees van Limbeek. Ja. En die werd dus als uh, officier werd gealarmeerd. En die woont in de. Uh, hoe heet die straat? Oosterpark. Oosterparkstraat. Dus Oosterparkstraat. Oosterparkstraat. Ja, die keek naar buiten. Die zag gelijk dus, dus die ging gelijk opschalen, zoals het heet. Dus dat er meerdere brandweerautos op locatie gaan komen. Ik woonde toen in de Engbertstraat. En mijn vrouw en ik waren net van plan om ook uh, te gaan slapen. En toen hadden we nog de piepers met gesproken woord. Dus mijn pieper gaat. En ik zeg: mijn pieper. En ik hoor. Uh, Grote brand, uh, watertoren, grote brand, watertoren. Dus oh, dat was gelijk al opgeschaald. Ja, naar de, grote brand. Omdat de officieren naast woonden. Oh, Oké. Okay. Dus toen keek ik uit het raam, toen zag ik de vlammen al uit het topje komen. Oké. Okay. Dus ik zei: hey, Mevrouw, er wordt een latentje. <laughs> Ga maar vast slapen. <laughs> en ik ben uh, naar de kazerne gegaan, aangekleed. En omdat wij zo dichtbij zaten, ja. uh, had je nauwelijks tijd om die fles op je rug te binden. Ja. Toen stonden we voor de deur. En toen zijn we met z'n vier. Uh, in overleg met de bevelvoerder, naar boven gegaan. Alleen, wij hadden... Kon je naar binnen dan? Ja hoor. Oh. Uh, hoe de deur, of die deur open stond, dat weet ik niet. Uh, of er een sleutelkluis zat, dat weet ik ook niet. Maar we... Je stond ineens binnen? Nee, we, uh, ja, we in de, je gaat mee in de, in, de, in, de, wat, in de situatie wat er gebeurde. Ja, ja. En uh, wij kregen ons commando en we gingen met z'n vieren gingen we naar boven toe. Beetje en... hoog, hè? Ja, 40 meter. Zo. So. Ja. Dus uh, dan koppel je niet gelijk je masker aan. Maar alleen, uh, we gingen dus met de trap omhoog. En ook met elkaar in overleg. Jongens, rustige stappen zetten. Zodat je niet, als je boven bent, je masker opzet. En dan gelijk een ademcrisis komt. Omdat je dan uh, ja. buiten adem bent. Dus toen, uh, maar we dachten dat hij in eerste instantie dat hij in het restaurant zou zitten. En uh, we zaten toen op hoogte. Dus boven aan de deur bij het restaurant. Ja. En uh, ik geef aan de bevelvoerder door dat ik bij het restaurant ben. En dat ik die deur ga openen. Um, toen zei de bevelvoerder nog van, denk erom, je hebt wel 40 meter luchtklom achter je staan. Dat heeft te maken, dat, er komt er zoveel zuurstof in één keer bij. Flash over. Ja. ja. Moet je even uitleggen. Ja, al, als... dan komt er zoveel zuurstof bij, uh, bij de brand, dat ja. die dan, uh, zich heel snel kan ontwikkelen. En je kan het een flash over noemen, maar het kan ook een backdraft zijn. Oh ja, uh, backdraft. Maar, uh, ja, dus, uh, maar dan kunnen, dat heeft te maken met uh, hoe de brand heeft ontwikkeld. En of alle giftige stoffen zijn en de brandbare stoffen zijn verbrand. Anders krijg je zwaardere stoffen die zich mee gaan mengen en dan krijg je een explosie. Maar dat weet je dus niet van tevoren, nee. dat je zo'n enorme steekvlam kan krijgen? Nee, dat weet je niet. Okay. Dus we, daar hebben we wel procedures voor, want altijd voor onze eigen veiligheid. Ja. Dus we voelen eerst de temperatuur van de deur en oh, ik ja. voelde helemaal niks. Het... Hij was niet warm? Nee, zeker niet. Oh. En um, dan doen we onze handschoen uit en voelen we aan de greep. Oh, ja. En die greep was ook niet warm. Oh dus dat was een beetje vreemd. Dus, dus je werd er een beetje op het verkeerde been gezet. Ja, zet. en zeker als je dan de deur open doet... en je kijkt heel voorzichtig... dat deed natuurlijk een overleg met mijn andere drie collega's. Ja. En je kijkt heel voorzichtig om het hoekje. En je ziet eigenlijk een restaurant met allemaal tafeltjes... waar gewoon de lichtjes ook op branden. <laughs> echt waar? Ja. Maar dat is die niet uitgedaan. <laughs> nee, nou, dat zag er echt heel speervol uit, kan ik je vertellen. Oh, oké. Okay. Dus, ja, dus we zaten echt zo van, oké... Okay. Uh, doorgeven bevel bevelvoeren dat in het restaurant geen brand was. Ja. Maar we hoorden hem boven wel. Je hoorde dat... dat hoor je. Goh, dat, ja wat voor wat, wat voor ja, geluid geeft een, een brand het is ja het geeft oh, dat, wa, dat het is oh. zuurstof en de wind en, ja, en dat, ja, ja, dat ja, geeft ja. dat geeft die behoorden hem wel maar ja hoe komen we boven ja en de, het, we hadden geluk op dat moment dat Menno Trouwens ook een van mijn collega's met wie we naar boven waren die was vroeger kelner geweest in uh, het restaurant oké okay, hij kende het dus hij zegt er moet hier een trap omhoog zijn maar die trap konden we niet zien want in de lambrisering was dat weggewerkt hmm. en uh, we zagen aan de spleetjes in de lambrisering dat daar een de deur moest zitten. Dat hebben we toen opengemaakt. En toen waren we daadwerkelijk bij de brand. Maar goed, uh, 40 meter hoog. Hadden jullie slangen en, en, en spuiten en, en breekijzers bij je dan? Ja, nee, we, we, zijn, uh, we kregen de opdracht om naar boven te gaan om een verkenning te doen. Want okay. ondertussen gaan ze een, een, uh, een slangenbrug, met een uh, brughoofd maken. Dan brengen ze slangen zeg maar al op een meter of dertig en dan pakken wij ze weer op en dan gaan we weer mee naar de boven. Oh, okay. Dus je krijgt een soort estafette loopt naar boven ja, ja, toe. ja, ja, ja, ja. Want, en dan ga je, want dat is natuurlijk organisatorisch en uh, logistiek natuurlijk een beste operatie. Ja. Dus daar, uh, denk, daar zijn de bevelvoerenden gelukkig goed voor opgeleid en die, uh, die geven eigenlijk ons de opdracht van ga nou schouwen wat er aan de hand is, koppel dat terug naar mij. Want begin ik al met het opbouwen van ja. tot aan de helft en dan kunnen we daarna de aanval gaan doen. Oké. Okay. En uh, zo gingen we dat dus doen. En, en dat was omdat Menno daar vroeg als Kelner uh, had gewerkt. Anders waren die nog aan het zoeken dat geweest. Ja, nu liepen we nu nog. Hier moet hij toch moeten toch <lacht> ja. dus, dus met wat breken, dat is natuurlijk op zich ook wel heel leuk werk. Achteraf natuurlijk, een beetje ergens een, een breekijzer tussen zetten. Maar uh, oh, je, ja, je, je, je, maar je raakt doe je een pijn in. Uh, met de FI in die, die hebben is die zo open. Ja, ja, ja. ja. En, en je trof dan die trap aan. Ja. En toen? Dan Ook weer die trap op. Er kwamen we op een ring. Een soort, een soort ja. smalle gang was dat. Met ja. twee speeltrappen omhoog. Ook nog. En dan kwam je echt inderdaad werkelijk het, uh, het nokje van uh, de watertoren. Ja. En daar woedde die. Mm. Toch die zender op. Ja. ja. Tocht dat kroosteentje. Hè? Ja. Dan, uh... Oh, wat zat dat. Het kroosteentje. En daar, uh, de vlammen die kwamen al door die twee trappengaten naar beneden toe Konken. Ja. En we kregen de opdracht om het vuur terug te dringen naar boven toe. Uh, Alke Hogeveen, een collega van mij en ik, werden aan elkaar gekoppeld. En Menno Trouw en Sebastian van der Donk van het aannemersbedrijf, die, uh, die waren aan elkaar gekoppeld. Hun stonden bij een speeltrop en wij stonden bij een speeltrop. En toen gingen we met lage druk, dat is een zeg maar, wat krachtiger waterstraal, ja. gingen we het vuur bedwingen. Dus, maar dat lukte dus wel om het water 40 meter omhoog te krijgen? Ja, pompen. Nou, we hadden genoeg waterdruk op de, op de klus zelf. ja, Zeker, ja, ja. ja, ja, ja. Dat was uh, goed geregeld. En toen met twee lage drukspuiten hebben jullie het uitgemaakt? Uh, ja, maar dat was uh, echt vechten. Ja, was, uh, ja, ja, noem je dat ook zo? Vechten, ja, het is echt... vechten tegen de rode haan? Ja, ja. Okay. ja het, was echt, de, het, het rode gevaart ging echt te lijf. Maar, het het, de... maar was dat dan standhouden en, dan, en, maar, uh, ja, dus, uh, en maar water in pompen... Uh, Totdat hij zich gew uh, gewonnen gaf. Ja, we hebben het altijd over de branddriehoek. Ja? En uh, je wil op dat moment wil je de, een van die de drie pootjes van die driehoek wil je naar beneden halen. Dat doe je of door verstikking of de koeling. En uh, in dit geval gingen we voor zoveel mogelijk water eroverheen proberen te hozen. En, dan, uh, en dat zo gauw die dan uh, afneemt in kracht om dan door te stoten. En dan op de verdieping zelf de brand uit te kunnen maken. Ja, ja, ja. Maar wat je zegt, we stonden zoveel water omhoog te spuiten... En het gaat met zo'n kracht. Er zat een het plafond. Ik weet niet of je weet wat het is. Dat is een, een, een, een net wat ze hebben bevestigd aan de balken. Ja. En dat stukken ze dan. Okay. Met, en daar stond eigenlijk het water erheen te blazen. En het viel dus allemaal op het plafond. Dus we waren op een gegeven moment halverwege de trap. En wij wisten niet dat we het water boven het plafond aan het spuiten waren. Maar op een gegeven moment zei het plafond natuurlijk... Ja, ja. En dat ja. kwam dus door het trappen gaat naar beneden. En het was net op het moment dat ik de waterslang want je staat, met zoveel tegendruk te spuiten... Over had gegeven aan mijn collega, want die zei van nee, ik neem hem over. Ja. En dat we net op het moment dat we draaien, komt de plafond naar beneden over, Zo. over ons heen. Zo. En we klappen met z'n tweeën naar beneden toe. Waar Alco over de reling hing van, het, van de speeltrap en ik was doorgevallen naar beneden toe. Mijn god, hè? Want dan werd het ineens een hele gevaarlijke situatie. Nou, dat schiet je wel. Maar aan de andere kant, ik had zoiets van, nou, wat mijn nou auto toch overkomt. En hmm. uh, ik, ik kijk omhoog en ik zie Alco daar. Dus ik, uh, ik ga hem eerst helpen mee naar beneden toe. Maar Alco is een, een half keer zo lang als ik ben. Dus een keer al. een kerel. Ja, dus, maar, uh, ik, dus toen ik hem op mijn schouder had genomen, toen hoorde ik zeggen... Nee, nee, het gaat wel, het gaat wel. Dus uh, wij met z'n tweeën naar beneden. Maar we, we zaten helemaal onder het vonkenvuur. En dat zagen Sebastian Menno. Dus die zetten de straal <laughs> vol op ons om, ook uit reactie. Ja. Uh, ja, je en is het, je collega's natuurlijk. Ja, en het, maar het was ook uh, gewoon zo warm op die gang waar we stonden. Dus de hitte die ging, ging er ook niet uit. Dus dan uh, kan je best wel wat warm in je pak ook. En gingen jullie niet over de, de portofoon mede mede roepen? Nee, dat was niet in orde. oké maar dan heel snel in de gaten. Het ging met ons Word, goed. Is dat, dat is gebruikelijk bij de Amerikaanse collega's? Een roepen? Code rood. En, en, oh, code rood. Ja. Oké. Okay, okay. En dan, dan worden alle personeelsleden teruggeroepen naar het voertuig. Code rood is iedereen terug naar het voertuig, melden bij bevelvoerder. En dan wordt de overleg gepleegd. Oh ja, maar er zijn collega's in nood, dan kan je toch beter naar boven gaan. Ja, maar als iedereen ongecontroleerd naar boven lapt, heb je geen controle wie er binnen is. Nee, nee, dat is waar. En dan kan de schade nog veel groter worden. Ja, dat is waar. Oké, okay, nou gelukkig geen code rood. Nee, nee, maar uh, hoe is het dan? Uh, jullie hebben dat plafond over je heen gekregen. Ja. Daarachter, daarbovenop, lag natuurlijk een hoop water. Dus ja, het was ook al een hoop water ja. kwam naar beneden. Uh, jullie zijn jullie weer opgestaan, slangen gepakt en door met blussen. Ja, oké. Okay. En, dat is, uh, en uh, dan heb je best wel veel stoomvorming natuurlijk ook in je pak, dus dat, uh, ja. dat wordt best warm. En dan, uh, we, maar we merkten wel dat, uh, en Menno en uh, Bas gingen aan, uh, aan de andere kant doorstoten omhoog en wij We merkten echt dat hij gelijk af begon te nemen in kracht. En dat, uh, daar hebben we gebruik van gemaakt, doorgestoten. En toen stonden we eigenlijk heel snel op de verdieping. En dat, de alle ramen waren natuurlijk ook eruit. Dus yeah. de wind stond ook flink door de, door de kop heen te waaien. En dan, op het moment dat de temperatuur afneemt en je staat in je natte pak en die wind komt er doorheen, dan wordt het heel koud. Op dat moment waren ook de officieren bovengekomen en de bevelvoerende om ook uh, te zien wat er gebeurt. En we okay. werden, toen werden wij we met z'n vier heel snel van het werk afgehaald. Kwam hmm. de aflossing? Ja. ja en dan ja, ja. moesten wij eruit. Want ik denk dat het inderdaad ook uh, uh, wel heel, heel erg nodig is, die aflossing. Hè? Van ja. je hebt je hebt natuurlijk snoeien, snoeien hard ja. en snoeihard gewerkt. Nou, hoe lang zullen jullie daar bezig geweest zijn? Wij denk ik een half uur. Een half uurtje, ja, kan je nagaan. Maar je hebt dan wel uh, 120% gegeven. Ja, meer. Ja. En dat, maar dat, uh, dat gaat ook, want je hebt Adeline. Ja. Dat, dat, dat, dat, hou, dat hou je makkelijk vol. Ja. Uh, want op dat moment zijn ze ook bezig met uh, ademluchtflessen naar boven te brengen. Ook bij dat brughoofd, ja. zodat je niet helemaal naar beneden hoeft voor een ja, fles. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, wij hebben eigenlijk uh, bij de fleswisseling zijn wij eigenlijk vaak afgelost. Mm, dus, okay. hebben, dus dan is het best snel gedaan. Nou ja, en je hebt de rest van dan nog waarschijnlijk niet geslapen vanwege die adrenaline? Nou, ik weet niet of ik dat uh, op, de, op de radio mag zeggen, maar de kazerne zit ook dichtbij. En wij kregen het horen van... jongens, jullie zijn klaar uh, naar de kazerne. Uh, dan kun kunnen we ook douchen. Dus we zijn ja. gaan douchen. En we zijn de kantine ingegaan. Ja. <laughs> een biertje gepakt. Ja, meer dan één. <laughs> ja, dat en, met, ik wel. en met ons voeten op de, op de radiator. Eigenlijk tot de, hele, tot de ochtend gezeten. Ont en toen met... Uh, ja. Een klein, uh, klein beetje veel alcohol op uh, naar huis gaan. Nou ja, ik bedoel... het is ook niet niks gewoon wat je meemaakt. Uh, het had heel anders af kunnen lopen. Ja. Dat, uh, dat realiseer je wel. Ja, ja precies. Ja, en... maar, maar je wordt ook wel getraind op, op gevaren. En daar word je ook op gewezen. Maar ja, dit overkomt je gewoon. Dit overkomt je, ja, ja. zeker. Er uh, is wel het... meer hè, bij de brandweer dat dingen je gewoon kunnen overkomen. Ja, ik vond het eigenlijk wel een geruststellende gedachte. Want het ging zo snel. Ja. Dat ik eigenlijk achteraf dacht, nou als het nu gebeurd is, heb had ik er niks van meegekregen. Nee, inderdaad. Dat scheelt weer. Is het is natuurlijk niet helemaal goed als je het zo denkt. Ja. Maar dat was wel een, een, een gedachte die in mijn hoofd kwam. Ja, ja, ja. ja. Nou, het, dankjewel voor dit verhaal, Hans. Het, is, uh, het is een mooie uh, ja, voor de geschiedenis van de brandweer Is het natuurlijk een, uh, een uh, mooie geschiedenis, laat ik ja. het zo zeggen. Jullie hebben het uh, karwei goed geklaard. En, is er ooit achtergekomen waardoor deze brand is ontstaan? Nee, er worden wat uh, geruchten de wereld ingeholpen. Maar, ja. maar dat doe ik nooit aan mij. Maar ja, goed, jij uh, als elektricijn uh, zijnde, denk ik van daar heb je wel je eigen gedachten over. Nou, wat het meest aannemelijk was, want je had hier toen die, uh, die groen en uh, of, sorry, die blauwe en gele lampen liggen. Dat we denken dat die, want het waren toen nog alle geen lampen, hmm. die heel heet zijn geworden en dat daar misschien iets opgelegd heeft. Maar dat is puur suggestief. En ik kan het niet. Uh, Bevestigen, of, je kan het niet hard maken. Nee, nee. Maar het is het meest aannemelijke. Want ja. of, dus, gebeurt het gebeurt niet. En het is een oorspronkelijke pand van de gemeente. En die werd altijd heel goed onderhouden. Dus ik verwacht niet oh, toch taak. wel? Ja, oh. Maar, maar, oh. ja, die lampen staat toch buiten? Zo rondom, ja. ja. ja. Maar de, de, de, mensen dus... zie dan buiten om. En hij, uh, dan komt hij op een gegeven moment wel naar binnen toe. Ja. Maar het is, uh, uh, de, dat is voor ons eigenlijk nooit uh, een issue. Wij zeggen dat oorzaak brand. <laughs> oh, dat, dat, is dat is duidelijk. <laughs> en toen als, uh, hebben ze het weer heel mooi uh, gerestaureerd uh, allemaal. Echt uh, compliment over hoe het er uh, toen uitzag. En toen denk ik, nou, daar kunnen we nog heel veel jaren mee door. <laughs> en nou is hij uh, weg. weg. Ja, Jeetje, ja. Maar toch, ja, toch denk je daar, uh, misschien uh, als je daar langs rijdt, denk je er toch nog wel uh, geregeld aan uh, van uh, wat je toen uh, meegemaakt hebt. Ja, dat zijn, dat, dat zijn gedachten die komen vaak hiervoor. Ja, we hebben natuurlijk heel veel bijeenkomsten met onze collega's. En uh, dit soort uh, branden en uh, dingen die we met elkaar meemaken, dat versterkt alleen maar de band onder, uh, onderling. En dat, uh, Kameraadschap. Kameraadschap, 100%. Ja. Ja. En dat, uh, dat wordt door dit soort dingen alleen maar versterkt en dat zijn dingen die verdwijnen nooit En je maakt in de geschiedenis dat je bij de brand zit meerdere dingen mee. En die hebben allemaal uh, invloed op je als mens. En die draag je gewoon mee, uh, want het maakt je ook zoals je nu bent. Ja. En eh, als je maar voor jezelf altijd uh, het idee hebt dat je er alles aan hebt gegeven... om het uh, voor die mensen in ieder geval zo goed mogelijk op te lossen. Ja, ja en uh, voor die watertorenbrand moest je ook echt uh, goed uh, getraind zijn. Dat kan ik de luisteraars uh, wel vertellen. Die trap uh, was zeker niet fijn daar uh, in de watertoren, Benno. Nee. Nee, dat is een dramatrap uh, om uh, op te lopen. Ja, ja. Dus uh, ja, ja. echt heel smal ook, uh, zeg maar. Nee, was het een draaitrap dus volde... of een rechtertrap? Nee, draaitrap. Een draaitrap Dra en die voldeed aan uh, en geen en enkele ijs eigenlijk. Hij uh, uh, zeg maar, wintelde uh, zeg maar aan de buitenkant van het pand. Okay. En je kon ook zo naar de rechterkant zo naar beneden toe kijken. Ja. En, de, en we hielden dus wel de muurkant aan. En maar wat, wat, wat ik ook in het begin zei, en dat hebben we natuurlijk ook met de hotelbrand gehad van het Centerparks Hotel. Uh, je moet dan ook, het was op de zevende verdieping, of de achtste, dat, dat weet ik nog niet, niet zeker. Maar dan ga je ook met z'n allen met vier mannen binnen. En dan ook zeggen, jongens, rustig aan. Uh, want we kunnen beter op, uh, op goed tempo naar boven lopen. Dat je daar met je tong op je knieën voor die deur ligt Ja, maar, Ja, ja je werk een, niet kunnen uitgevoeren. Ja, precies. Dat, dus, uh, ja, rustig aan. Joh. Goed, nou, laten we maar weer eens naar een, een brandweerplaatje. Op. Ja, ja dat wil ik zeggen. We gaan nee. weer naar vuur. Nee. Dit is de uh, single van The Pointer Sisters en uh, Fire. I'm in je Romeo and Juliet Had ik had een hele vreemde plaats al voor Rendel. Uh, en uh, Rendel, uh, ik denk dat gaat ja. mij vandaag niet meer overkomen hoor. Nee, maar dit was wel een echt lekker dansnummer hè? Ja, lekker hoor. Ah, ah. Porter Sisters en uh, Fire. En dan uh, ja, in de brandweeruitzending. de, brandweer uh, de hoort zo'n plaat wel bij natuurlijk. Nou ja, ik, alleen maar kreeg, soms zijn volgens mij over een ander soort fire dan een brandje. Ja, dat, dat begrijp ik ook. <laughs> <laughs> nee, dat weten we nog van, van vroeger natuurlijk. Het dat, dat waren geen pio deze dames. Nee, dus, nee zeker niet. Hé, Rindel Lossen, onze normaal gesproken pit reporter op de zaterdagmiddag. Yep. Ja. Maar nou heeft uh, Benno je gestrikt uh, voor een uh, brandweer-item. Ja, ja. Hoor, ja, Randall, want uh, ja, in de laatste uitzending uh, die we met elkaar hadden vertelde je over je carrière die je begonnen bent bij de luchtmachtbrandweer uh, als, uh, als jonge Randall Lawson die niet wist wat hij met zijn leven moest en die uiteindelijk bij de, via de nou, defensie zeg maar, bij de brandweer terecht kwam. Hoe, uh, hoe ging dat in die tijd, uh, Randall? Nou ja, ik had uh, mijn school niet afgemaakt. Ik was weggelopen op oh, oh, de examen. <laughs> het was ja, steeds dat, erger. Dat, ja, dat was steeds erger, ja. <laughs> en uh, dan kon je er maar één ding terecht. dat was het leger in, zeg maar. Ja, ja, ja. We praten over 1980. Dus dit kijk, is al Dat, kuk, dat is geschiedenis. Dat is echt helemaal geschiedenis. En, uh, en ik uh, kwam bij de luchtmacht terecht. En, uh, dus ik ging niet het putje in, zeg maar, om mijn putje te scheppen bij het landmacht. Nee, ik kwam bij de luchtmacht terecht. Ja. En dan kreeg ik, uh, omdat ik toch wel eens heel duidelijk had, van ja, die heeft wel de haven ja. Gemaakt, maar ja hij stond niet zo'n heel dom mannetje. En kreeg je de kans om de opleiding tot uh, brandweerman te volgen? Okay. En dat was dan een uh, vrouwenspecialist specialist al die vliegtuigbrandbestrijding. Je wilde uh, geen piloot uh, worden? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, laat we zo zeggen, ik geloof niet dat ik daar het mannetje voor was. Oké. Okay. <laughs> Hoewel ik wel met snelheid al wat bezig was. Ja. Uh, nee, maar die brandweer takte liepen wel. Hè. Toen heb ik uh, op de Letts in Schaarsbergen, daar was toen nog de brandweerschool zeg maar, van de luchtmacht, ja. met, uh, uh, heb ik daar uh, ben ik brandweerman geworden en uiteindelijk bevelvoerder bij, brand, bij een brandweer. Doe maar. En uh, daarna gezeten op uh, vliegbasis Leeuwarden en uh, vliegbasis uh, Soesterberg. Ja. En uh, dat was precies in de tijd dat uh, de, de vliegers van de F-16... of tenminste van de NFL, de Noordtrop F-5 uh, afgingen en de Starfighter... en uh, die gingen daar uh, de, de opleiding krijgen tot de F-16-piloot. Oké. Okay. Dus uh, op Leeuwarden kwam ik gelijk... Uh, ...binnen in een ja, ja, prachtige wereld... Natuurlijk, ...met dat hele nieuwe, toen heel nieuwe straal. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar Rendel, het, het beeld wat uh, de mensen misschien hebben... ...van een, uh, net zoals ook op Schiphol... Hè, ...de, de, de luchthavenbrandweer, om het ja. maar zo te noemen... nou denk je van, nou ja, dat is uh, een, uh, een makkie. Je hebt nooit wat, wat te doen. Nou, dat viel wel mee, want we kwamen, kwamen, we, kwamen we voornamelijk te maken met uh, jonge piloten die. En uh, het F16 bleek toch wel een heel geavanceerd en niet zo makkelijk vliegtuigen te zijn. Okay. Dus we hebben zeker op de basis zelf wat kersjes gehad. Oh, uh, ja? van, van noodlandingen, doorstappenlandingen. Ja. Ook uh, overleden piloten helaas erbij. Oh, ja? oh. En toen natuurlijk uh, een uh, crash gehad, dat god volgens mij was dat ergens in 81, denk ik, Ja, meer zomer 81 de hoogveen. Hè, die twee vliegtuigen die het uh, dogfight aan doen waren die al twee neerstoten. Dus we hebben, ik heb dat wel in die periode zich wat meegemaakt. Dat je wel dacht van... Uh, jongens, wat gebeurt hier allemaal? Ja. En, en, en het was ook geen makkelijk, het was, het was ook geen makkelijk vliegtuig. Je zag het vaak op hun stak en dat ze weggingen. Dat we dachten, nou... Dat, uh, die Jongens, hebben, hebben het druk aan boord, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar stond, en, stond je dan als brandweerploeg... Uh, met crash-tenders uh, langs de baan... om uh, uh, toen ze aan het opstijgen waren of aan het landen waren? Ja, we hadden toen net een nieuwe hadden we de nieuwe cash tennis daartoe gekregen. De oude bikkers voor, uh, brandweerauto's uit die periode die waren vervangen. En wij zaten net op de nieuwe Kronenburg cash Een bloedmooie, de Mac 06, een bloedmooie en heel erg geavanceerd uh, uh, brandweerbusvoertuig. Ja. En wij stonden tijdens het vliegen, en of het nou avondvliegen was of. Uh, uh, of uh, de overdag die stonden daar, daar naast de baan. met de kerstende gelijk paraat als er wat zou gebeuren. Oh, okay. en, uh, dus dat was eigenlijk gewoon constant wel op paraat zijn. Ja, dan waren ja. natuurlijk dagen dat er niks gebeurde. Dus dan ja. lagen we naast de kerstende dus een beetje in het gras, <lacht> zullen we zeggen. Maar, maar er waren, zijn ook genoeg geweest dat er uh, klappandjes waren. of een uh, kist uh, het einde van de baan die haalde. En dan hadden ze daar een hele mooie haak aan het vliegtuig zitten. met een hele, mooie of een hele mooie stalen kabel over de baan. Ja, daar vlogen ze dan vol in dat ze toch. Uh, niet crashten, maar we ja. hebben ook een paar keer gehad dat de, de stad, zeg maar, misging. En uh, later op vliegbaan Soesterberg kwam ik terecht uh, bij de Amerikanen. Um, die hadden daar toen ook uh, uh, uh, diverse gevechtsvliegtuigen En daar kwamen nog ooit Amerikanen die dus nog zo'n ding aan de golpen zetten... ...zonder ze het gesteld uit hadden. Oh. Dus ja, er is wel heel veel gebeurd, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Echt, uh, het was... Cowboy tijd, zullen we dat maar ophalen? Ja, ja, ja. Maar toch genoeg adrenaline-momentjes, denk ik. Wat, wat, ja, had je het gevoel houdt... dat je goed getraind daarvoor was, eigenlijk, om die vliegtuig ja, branden? Ja, maar trainen, zeg ik altijd, hou je natuurlijk zoveel mogelijk uit de praktijk. Hmm. En uh, dus dat, dat gebeurt sowieso. En, uh, ik weet dat we de crash in Leeuwarden gingen uiteindelijk ook best een heleboel fouten, want die, wij stonden langs de baan en wij hadden wel direct contact met de mobiele telefoon, met de, uh, de verkeersdoor En ik zei, ik zei alleen maar, jongens, gaat dit goed? Want die blijft wel heel erg lang op de baan in plaats van die lucht te en toen lag je al in het weiland okay. Dus uh, nou, de, dan moet je best nog vaak een stukje rijden, want die landingsbaan is best wel lang, ja. en toen we er aankwamen... Um, uh, ging bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dan, dan is het één grote gaas natuurlijk. Er liggen hekken, er vliegen door ja. de hekken. Je moet de weiland in, met zo'n er Kan een crash dat wel? Dat wisten we niet. Dus okay. dan heb je toch zoiets van: jongens, ruim maar in. Komen we vast te zitten, dan zien we het wel. Ja. Uh, maar dat, dat, dat, dat leer je in de praktijk, dat kan je niet oefenen. Dus nee, dat nee. waren dan ook wel van die momentjes dat we daarna de boel evolueerden. En ook als een hele jonge jongen, hey, ik was toen. Nou even kijken, we praten over jaar 80. ik was toen ook net uh, 22, 23. Ja, ja, ja. Als je dan uiteindelijk een piloot uit een uh, uh, ondervliegtuigen daar moet halen in de sloot, dat zijn toch ook wel momentjes dat je het op die leeftijd toch eens iets hebben. Uh, wat gebeurt hier allemaal? Ja, ja, ja uh, het is wel heftig. En, ja. Daar kan je niet gewoon getraind worden, nee nee, niet. nee, nee, nee. Maar ik moet wel zeggen, de letse opleidingsschool, toen het tijd luchtmacht mag, was een serieuze opleiding hoor. Ja. Want ze, ze lieten ons wel weten wat vuur was. Oh, uh, ja. ja, Ja, heel simpel. We we daar bijvoorbeeld uh, doen, dus uh, de, de bousserbak, daar stond een oude tankwagen stond erin. En hm. dat was een bak die was ongeveer uh, 25 meter, nee, weet 40 meter lang. En zo'n 15 meter breed. En die stond helemaal vol met uh, oude afgewerkte olie en benzine en toestand en dat soort dingen. En die werd in de wit gestoken. Zo. Nou, we gaan het niet over milieu hebben. Nee, nee, nee, nee. Die roodparmen konden ze in Utrecht zien. Oh dat ja. Jeetje, jeetje, jeetje. En, er, en er zeiden ze tegen ons, maak het maar uit. Ja. maak het eruit. Ja, daar staat de, de, de crash tender. Maak het maar uit. En dat deden we dan niet met schuim, maar dat was makkelijk. Nee, dat moesten je dan uh, vol met water doen. Oh. Nou, dan was je gewoon anderhalf uur aan het stoelen om zijn bak uit te krijgen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja want dus dat is dan wel. nog een kunst natuurlijk. want een bepaalde een manier van blussen. Kunst, ja, hm. en dan ja. stonden we met zes man, ik heb er nog een focus van, dan stonden we met zes man aan een slang. En dan met een sproeistraal stonden we dat vuur weg te vechten. Oké. Maar als je dat dan vier keer gedaan hebt, dat, daar hadden we ook zoiets van. En daar waren we best wel boefjes uh, in die tijd. Nou, Als je het vier keer gedaan hebt, ja, dan waren we er een beetje klaar mee. Mm -hmm. En we hadden toen vliegbasis Delen hadden we er vlakbij. Toen hebben we s'avonds daar een tankwagen gestolen met kerosine. En die hebben we in die bak leggen van je laten liggen. <lacht> en de volgende nog aansteken. Oh, oh, oh. Nou, dat, was, dat, was, dat was echt fikkie. Toen, toen hadden we een echt fikje. Ja, juist. Blijven qua jongens, hè? Ja, we blijven qua jongens. We hebben best wel, uh, we hebben best wel wat uh, gekke dingen gedaan. Kerozin in de brandsteken. Jongens, maar dat, <laughs> dat, dat, dat brandt toch veel heftiger toch dan, ja, uh, dan, dan ja. olie en benzine, of niet? Ja, maar dat kregen, we, dat kregen we ook heel serieus. Dat was, uh, ik denk, uh, gewoon een uh, 3000 liter kerosine in die bak. Zo. Ik je vertellen, dat kregen wij ook gewoon met water niet meer uit. Dat was klaar. Nou, Oké. Okay. Uh, bij komen. Ja, ja, nou, ja, ja, ja. En, en uh, ik kan heel goed, heel goed herinneren dat... Uh, Toen uh, de tijd was, de plaat noemen ze dat, dat was het oefenplaat, zeg maar, die was net met nieuw beton gestort. Nou, de stukken beton die vlogen door de lucht uit, <lacht> <lacht> zo heet dat. <lacht> dus ja, uh, hebben we wel straf voor gekregen hoor. Ja, dat geloof ik <lacht> ook wel. Want je zat wel in militaire dienst, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het was uh, zes ja. dagen uh, licht of zwaar uh, kreeg je. Nou, laten we het zo zeggen. We hebben toen volgens mij nog net niet in onze onderbroek, maar hebben we hebben wel een heel lange mars gehad. Oh, oh, oh, oh. oh ja, dat werd uh, op die manier weer dat opgelost. Dat werd op die manier opgelost. Dus, uh, ja, ja, ja. Dat, dat, dat was in feite gewoon. Uh, kijk, het mooie wel bij de luchtmachtbrandweer was, je was in feite militair. Maar bij oefeningen op een vliegbasis, hé, waar er gasalarmen en dat soort dingen waren... ...deed je eigenlijk niet mee, want je was daar alleen maar voor de veiligheid van die piloten. Ja, ja, ja, ja, En uh, dus uh, wij stonden eigenlijk alleen maar constant paraat voor die vliegtuigen. Hm. En uh, dat er niks gebeurde. En uh, Leeuwarden was best wel een vliegveld waar enorm, maar ook enorm veel uh, verschillende nationaliteiten van vliegtuigen landen. Dus het was, ja, pra prachtige tijd, prachtige tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, uh, Rendel, uh, dank dat je ons even meenam in de, in de jaren tachtig uh, ja. en, en hoe dat bij die luchtmachteren er allemaal aan, aan toe ging. Dat zal nu ook allemaal wel uh, een stuk anders zijn, denk ik. Nou, totaal anders. Ik ben in 1984 eruit gegaan. Ik was uh, zo'n kort verband vrijwilliger. Ja. En ik had alle opleidingen gedaan. En ik wilde eigenlijk beroeps worden. Hmm. Uh, want het was, een, ja, het, het was een prachtig leven. Maar ja, toen ging de Defensie ging bezuinigen. Die gooide toen iedereen. Ja. Uh, maar het contract zelf liep ja. eruit. En dat ze uiteindelijk daarna allemaal mensen weer opnieuw hebben op leiden. Die gewoon heel veel geld kosten. Ja, ja. Daar hebben we het maar niet over gehad. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, zo ging want, uh, dat. Nou, zo ging dat in die tijd gewoon, dus daar werd uh, niet altijd heel erg over nagedacht. Ja. Maar ik heb wel later van collega's die wel gebleven zijn, uh, of die teruggegaan zijn, want ik ben op een gegeven moment ook uh, gebeld door het ministerie, of we terug wilden komen, want mm. ze hadden in 84 een uh, heel groot gedeelte van hun ervaren mensen eruit gegooid. Ja, Dus uh, de, die zaten met de handen in het haar natuurlijk, ja. dus het contract was een contract. Ja. En, en, maar ik heb later de mensen die wel terug zijn gehoord, dat het al een paar aantal jaren later werd het echt een stuk minder, toen mocht er helemaal niks meer, en mm. het werd alleen maar bezuinigd, en de ...komt gewoon bij om niks, dus... Uh, uh, ...die luchtmacht die, die liep toen ook een beetje op z'n... ...ja, dat ze uh, niet op zijn eind... ...maar uh, het werd wel een, een stuk minder leuk. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar ja, uiteindelijk... ...het was een prachtige baan... ...want je was er wel voor die piloten... Ja. ...en met die piloten kreeg je ook... Uh, uh, ...ja, niet een hechte band, ...maar ja, je, je zaten wel heel vaak... daarbij. bij die piloten zeker op worden. En uh, ik kan me goed herinneren dat... Uh, ...het was daar, waar we bij de woonkazine... Nou, ...dat was heel mooi, hadden wij een, een, een kleine garage... En op in de weekenden, als we weekend aan het werk waren, waren we alle auto's, oude auto's van de, de luchtmachtpiloten, die waren we allemaal uh, luchtmachtgrijs van de f 16 kleur aan het uh, spuiten. Daan, oh. die we allemaal een hun eigen auto in de kleur van het vliegtuig hebben. Yeah. En die verf, die, die stalen we bij het, het, het verfmagazijn. mag <laughs> zijn. Goede tijd, goede ja. tijd. Ja. Geweldig, geweldig. Geweldige verf trouwens en die auto's zijn nooit meer. Dus ja, ja, ja, precies. Oké, Rendel, dankjewel voor deze week. Volgende week natuurlijk weer Autosport. En, uh, zeker, gezellig zeker. met ons. dan gaan we racen, hè, mm. Rendel? Ja, ja, het gaat beginnen, het gaat beginnen. Eindelijk gaan we beginnen. En een heel klein deel gaat wel kort, want 2026, jongens, we hebben eindelijk weer een team erbij. Hè? We gaan naar een ja. extra team. Ja, kennelijk komt er Formule 1 in. Uh, helemaal geweldig. Dus uh, en voor mij mogen er nog drie bij. Goed zo. Goed. Gooi, die, gooi die krit maar vol. Hè? Hoe, hoe, hoe meer, hoe beter. Hè? Nog zeven dagen, jongens, dan begint de ellende. Jeetje, wauw. Oké, okay. <laughs> okay, tot volgende week dan, uh, Rendel. Dank je wel. Dank je wel. Oké, Hoi. hoi. hoi. Weermuziek door hoorde je deze van Cyril en uh, Stel Into You. Zandvoort op zaterdag op uh, inderdaad de dag van de brandweergeschiedenis, uh, Benno. Ja. We hebben al heel veel mooie verhalen gehad, oh. hè? mooi tussen aanhoudstekens. Mm. Maar uh, ja, ook uh, de watertoren, dat was wel een verhaal net. Zeg, met, dat was een uh, mooie, mooi verhaal. Ken je het verhaal, uh, Douglas? Ja, ik ken het uh, verhaal. Hans is uh, mijn mentor. dus is okay. ook degene uh, die mij een beetje opgeleid, opgeleid heeft hier binnen Brandweer Zandvoort uh, geweest. Dus ja. ik... Uh, we kenden het verhaal al. Ja, ja, ja. Nou ja, we, we laten nu de geschiedenis een beetje achter ons. We gaan het hebben over de taken, de huidige taken van de brandweer. Want het is uh, uh, natuurlijk belangrijk dat de mensen dat weten. Want het is vaak uh, breder dan de mensen kunnen vermoeden. Of vermoeden zelfs. Uh, een van de taken, die is, uh, zoals jullie het uh, tegenwoordig zelf noemen... is medische hulpverlening. En dat is nogal. Uh, ja, dat, dat, dat was vroeger niet zo. In de geschiedenis uh, bemoeide de brandweer zich niet of nauwelijks met medische zaken, maar of in ieder geval hulpverlening. Nou ja, de, de medische hulpverlening, moet ik hem wel even gelijk een klein beetje kleiner maken, want dat klinkt nu heel groot. Ja. Uh, wij worden inderdaad gealarmeerd voor reanimaties. Dat is de, de medische hulpverlening die wij doen. Uh, en waarom uh, worden wij gealarmeerd? Ge ge ge ja. Omdat wij gewoon met een team aankomen, kunnen mooi uh, de reanimatie stabiel houden. Waardoor het slachtoffer natuurlijk uh, meer kans heeft. Ja. En uh, ja, dan komt de ambulance komt dus nog. En die gaan gewoon hun dingetje doen. En wij zijn zo getraind dat we de ambulance kunnen assisteren met uh, nou ja, allerlei hand- en spanddiensten die wij op dat moment kunnen doen. Ja. Hoe vinden de, uh, nieuwe mensen die, of mensen die bij de brand weer komen, hoe vinden die dat eigenlijk, uh, medische hulpverlening? Nou ja, een hoop mensen die, uh, die weten het, zeg maar een klein beetje. Maar ze verwachten niet dat het zo vaak gebeurt. Uh, hmm. Het begint. Uh, nou ja, toch wel steeds vaker en vaker voor te komen. Het wordt branden steeds minder, omdat we steeds brandveiliger gaan leven. Maar reanimaties rijden we toch wel veel op, ja. Ook hier in Zandvoort? Ook hier in Zandvoort, ja. Juist hier in Zandvoort. De ambulance komt dan vanaf de zeilweg. Tien minuten. minuten? Ja, daar heb ik geen tijden voor. Nou, ik wel. Maar, In 10 minuten moest ik, moest ik het van mezelf kunnen halen. kwam wel het roken uit de wielkast hoor. Dat ja, het, dat geloof ik wel. Ja, ja. Uh, een beetje Max Verstappen achter. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ja wij zijn natuurlijk uh, met, uh, ja, binnen 8 minuten moeten wij hier uh, ter plaatse zijn. Met de reanimatie uh, gaan we ook niet wachten totdat iedereen er is. Kijken we eigenlijk uh, of we zo snel mogelijk zes, of vier man in een busje of in, een, uh, in de Aamrok kunnen krijgen. En die gaat veel sneller dan. Ja, die gaat grote... veel sneller. Ja. Ja, het is gewoon een lichte autootje, geen zwaar vrachtwagen. Nee. Dus het gaat veel makkelijker, veel behendiger door alle straatjes heen. Ja, ja precies. Want we hadden het net over de watertoren. Nou, dat buurtje bijvoorbeeld achter die watertoren, wat heel smal is. Ja. Ik denk niet dat je daar met 50 kilometer met een tankautospuit doorheen gaat. Ja, het kan, het kan wel, maar... Ja, tuurlijk, alles kan. <laughs> nou. Het is niet aan te raden. Nee, rijden. nee, want je kan een hoop schade rijden. Ja. Precies. En dat wil je ook niet. Nee, daarom. En Dus daarom pakken we op dat soort momenten pakken we de bus of de amarok En de ja. Amrok, zeker als we wat weten Wat is dat amarok? dat, amarok. is een 4x4 voertuig waarmee we mee dus het duingebied of het strand op kunnen gaan. Hmm. Dus zodra we weten dat het al zo'n locatie is, dan, ja, dan pakken we eerder die dan een uh, ja. busje. Even over het duingebied gesproken. Ik was van de week was ik aan het fietsen. En uh, ik ben bij uh, de passage. En er uh, komt een ambulance met zwaarlicht en sirene mij voorbij. Ik denk, nou ja, uh, leuk. Uh, dus ik uh, fiets door. Ik kom bij uh, Zuid, Helemaal. En uh, zie ik diezelfde ambulance, 144, zie ik daar uh, bij uh, het fietspad richting Langevelderslag Slag uh, staan. Voor de hekjes. <laughs> en ik denk: Oké, okay, uh, hebben ze daar geen sleutel meer van? Het was gewoon zo'n zo driehoekje, zo'n sleutel. En, uh, en toen, maar die, dat. Zij stonden dus daar al een hele tijd, zeker 10 minuten. Want ik was dan natuurlijk op de fiets. Toen moest ik daar nog helemaal zien te komen. En, en, uh, en toen hoorde ik op een gegeven moment nog een tweetoontje. En toen was de reddingsbrigade, en die had wel de sleutel. En toen denk ik later. Maar hoe kan het nou? De brandweer heeft nog ook die sleutels. Ja, klopt. En die zit gewoon op de kazerne. En waarom komen ze niet met, met, met dat autootje waar jij het over hebt ja, even ik, het hekje openmaken? Ik heb geen idee waarom ze ons niet geroepen hebben. En waar hebben inderdaad die sleutels, hebben wij ook. Uh, en wij gebruiken ze dus ook. Uh, maar Rensbrigade zit in hetzelfde pand als wij natuurlijk, in, uh, in de Lineerstraat. Maar niet paraat. Uh, niet paraat. In de zomer natuurlijk wel uh, op het strand paraat. Ja. Um, ja, ik, ik zou niet weten waarom ze nee, het niet, uh, niet gevraagd hebben. Um, maar goed, um, uh, oh, even wat terug naar die medische hulpverlening. Um, wat we ook natuurlijk op de internet heel vaak kunnen lezen... is uh, assistentie, uh, uh, ambulance dienst. En dan uh, moeten mensen uit huis getakeld worden. Ja, ja afgehezen worden of getild worden. Wij, oh ja, uh, wij zijn natuurlijk, wat ik net al zei, met een team... Uh, minimaal vier man. En uh, dan komen ik gewoon uh, aan om uh, iemand uh, ja, uit de huis de trap af te tillen. Ook uh, oh, uh, met handjes. Ja, ook met handjes. Gewoon oh. echt met handjes uh, te tillen. Uh, maar we kunnen het natuurlijk ook met een redvoertuig kunnen we dat doen. Ja. Uh, en dan uh, komt er een plateau, uh, wordt er geplaatst waar uh, het slachtoffer dan op een brancard op kan liggen. Okay. En dan uh, krijg je een hele mooie kermisattractie eigenlijk. Ja, ja, de, ja, uh, ja dat, uh, die, die, dat redvoertuig, die ladderwagen, dat was nog een dingetje in het verleden. Toen met die regionale brandweer dreigde zand voor zijn ladderwagen kwijt te raken. Ja, dat, ja, is... dat klopt. En om, hoe, uh, maar wie heeft dan eigenlijk voorkomen dat het niet gebeurd is? Nou ja, wij zijn er zelf natuurlijk heel hard voor bezig geweest om, te, om hem hier te behouden. Uh, en uh, uiteindelijk heeft uh, de regio daar toch ook ingezien dat we hem hier moesten hebben. Uh, ja, wij zitten hier natuurlijk met een aantal... Uh, flats, ja. uh, Waar we toch wel mensen echt uit moeten redden. Ja. Uh, dus ja, dat is een van de redenen waarom hij hier is ge gebleven. Ja, nou uh, meer dan logisch denk ik dan. Uh, ja, dus, absoluut. Ja, ja. Want een ladderwagen vanuit zeg maar Haarlem-West... Uh, naar Zandvoort, nou die doet er geen 10 minuten over. Dat nee, is maar wel die... Uh, een kwartier, 20 minuten. Hij staat ook niet meer op Haarlem West, hij staat op halen Oost. Dus oh ja, uh, ook nog. een stukje verder, ja. uh, komt hij vandaan. Moet iets sparen er nog over? Moet iets sparen ook nog over, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Brug open, je kent dat allemaal ja. wel. Nou ja, één bak narigheid. Goed, um, nou, we gaan even naar muziek. En dan... Ja, ik heb nog even een vraagje oh, aan, Douglas. Want uh, ja, ik woon uh, aan een woning uh, op de Van Lennepweg en al onze deuren worden vervangen. Ja, we krijgen allemaal brand, uh, brandveilige deuren, zeg maar, in één keer bij de flats. Volgens mij tegenover uh, de machinepomp en uh, de drie flats op de Verlennepweg... Ja, heeft dat uh, iets uh, met uh, jullie te maken? Heb ik een beetje begrepen eigenlijk? Nou ja, ik denk dat de woningbouw daar uh, meer, uh, of de woningcoöperatie daarachter uh, zit. Uh, maar die moeten gewoon uh, voldoen aan wat de eisen. En die worden door uh, onze afdelingen risicobeheersing worden die gewoon opgelegd. Uh, <coughs> daar weet ik niet zoveel vanaf, omdat ik de uitdrukdienst doe. Uh, dus dat zijn de kantoordiensten die dat uh, adviseerd hebben dat het beter kan. Ja, is de brandveiligheid, uh, houden jullie ook in de gaten van, uh, van de flatgebouwen? Ja, dat, is, uh, dat zeg ik zoals ik zeg, dat is de afdeling risicobeheersing. En die houden dat soort dingen inderdaad uh, ook uh, uh, in de gaten met nieuwbouw... maar ook uh, bestaande woningen waar ze eventueel uh, wat aan willen... Uh, Opknappen weer. Nou, hij zit erin hoor, bij mij. De deur, uh, Oh, de deur. <laughs> oh dat, is, dat is wel fijn natuurlijk, hè? Ja toch, er zit weer een deur in. Als ben je alles kwijt. Ja, zeker. Mooie drangen eraan. Die slaat dan dicht oh, als er uh, oh, bij oh, mij uh, brombin is. Oh, oh. Ja, ingenieus systeem. Oh. Hier is uh, de single van Soul Sister in uh, Like a Mountain. No more shivers inside. het net over uh, Belgische luisteraars. Leuk ja. dat die uh, er altijd zijn, uh, Benno. Ja, ja, ja, maar dit is vind. ook een uh, Belgische band, dus uh, dat okay. schoot wel even ja. mooi aan, hè? Dat is voor onze Belgische vriend. Soul Sister en Lake A Mountain... Ja, hoe heet je ook <laughs> weer? Ja, oké. Maakt niet uit. Onze nee. Belgische vriend. Belgische vriend. Deze was voor jou. Bij um. deze. Ja, we hebben het met Douglas tot slot nog even over bepaalde zaken Benno. Ja. Um, Douglas, nou ja, we, we hebben natuurlijk uh, de medische hulpverlening. Uh, brandenbrussen. Uh, auto's openknippen, denk ik. Ja, technische hulpverlening. Technische hulpverlening noemen we noem dat. Het? Ja. Uh, Maar daarnaast doen we natuurlijk ook uh, stormschades. Uh, oh ja. Uh, dakpannen die eraf uh, gewaaid zijn. Uh, boeidelen. Dat, die stormschade, dat heeft me nog wel verbaasd. Dan denk ik, jezje, dan is het hier windkracht uh, 9 of zo. Uh, dan wordt er zand van te zand een beetje blij van ja. als het een beetje hard gaat waaien. Maar dan moet die uh, ladderwagen, die sturen jullie dan rustig naar bouwspellers om uh, een, uh, iets, iets recht te leggen. Of een, uh, ja, uh, de ladderwagen uh. houden wel een beetje uh, in bescherming, zeg maar. Die, ja, die, die met bepaalde windsnelheden Mogen die niet meer uh, omhoog. Is. Oh, dat, uh, oh. Maar we gaan we zelf wel, natuurlijk, onze eigen ding doen. De bomen uh, om, ja, die omgevallen zijn. Dat leer je ook als brandweerman. Ja, dat leer je ook allemaal uh, als brandweerpersoon, uh, laat ik het zo noemen. Ja ja, ja, ja, ja. Mens, brandweer. Een ja, brandweermens, brandweer, ja. ja. Ja, we hebben nog een keer. Toen stond uh, de antenne bovenop het uh, Palace Hotel van deze zender. Ja. En dat was een, uh, ja, wel een stevige mast, maar die kon niet tegen die windkrachten uh, 10 of 11 die we toen hadden, of 12. Dat uh, alle dakpannen van het uh, dak afvlogen. Ja. En uh, ja, toen gingen wij uh, richting uh, de, de noodplek, zeg maar. En toen was het hele gebied rondom Palace Hotel afgesloten. Want ja, jullie konden als brandweer ook niks doen. Ze nee. dus zeiden van, kunnen jullie nog even zorgen dat die mast uh, niet naar beneden komt? Uh. <laughs> nou ja, als hij naar beneden komt, komt hij naar beneden. Ja, ja, dan, dus ja uh, dat is de eigen veiligheid op ja. dat moment. Dan is het zo gevaarlijk daarboven. dan kunnen wij ook niet naar boven. Uh. Dus uh, gewoon, Het houdt een keer op. Het, het, gebied, het gebied, een keer op, gebied afsluiten. Een uh, ander voorbeeld wat we ook nog doen is natuurlijk uh, uh, de wateroverlasten. Als er ja. veel regenval is en de pompen uh, kunnen het niet aan in het dorp... Ja, en dan komen we ook... Uh... Ook een zandvoorts dingetje. Ook een zandvoorts dingetje. En dan, dan toch weer een stukje geschiedenis. Ik kan me nog herinneren dat er gewoon hele dikke grote pompen... De zogenaamde... Uh, nou ben ik even de naam kwijt. Uh, ik word toch een beetje te oud. Maar het is het dat dagenlang stonden ze hier met hele grote pompen in, uh, in het centrum, ja. uh, om het water maar weg te krijgen. Dat is, uh, maar dat is een beetje voorbij. Het hoort voorbij. Het ja, ja, ja, dus ja. moet alles uh, weer werken. Ja, dus uh, laten we hopen dat we daar niet meer voor gaan meer. Is er toch, toch nog een zekere cynisme in het dorp? Die, uh, dat als het, uh, zo, als het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen, dat men... Hoor je dat ook uit het dorp? Nou, mensen, ja, wat, wat ik wel eens op Facebook voorbij zie komen, is dat me, als er dat weer een Zware regenval voorspeld wordt dat ze toch wel mensen zeggen: hoop dat de pomp al aan. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ja, ja, ja. dat gebeurt neem. geregeld. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dat zie ik wel. Anders is de weg weer een rivier. Ja, dat precies, precies dat. Ten slotte, de toekomst van de brandweer. Um, Grote ontwikkelingen in aantocht? Of uh, blijft het, uh, gaat het allemaal lekker zijn gangetje? Nee, het gaat lekker zijn gangetje. Uh, we hebben natuurlijk altijd wel een mooie stip op de horizon, zoals wij dat uh, zeg maar zelf zeggen. Is dat we nou ja, als Corp Zandvoort gewoon uh, willen groeien. We hebben nog steeds ruimte voor, voor nieuwe vrijwilligers. Dus uh, mocht er een luisteraar zijn die uh, het interessant vindt uh, na deze middag... Uh, ...nodig zich zeker uit om een keertje langs te komen. Ja. Uh, om wat meer informatie te halen. Uh, ja, en die stip is eigenlijk dat we straks toch wel uh, uh, twee autonome posten in Zandvoort gaan krijgen. Uh, nu draaien we om de week. Dus de ene week zon, uh, het centrum, de andere week noord. Uh, ja, en dat zeg ik het mooiste zou zijn als we alle twee uh, continu in de lucht kunnen zijn. Dat zijn we nu ook wel. Alleen uh, dan wat uh, nog meer gestructureerd dan dat het nu is. Ja. We spreken af dat we elkaar dan weer treffen achter deze microfoons, Douglas. Dat gaan we zeker doen. Dat uh, lijkt me heel gezellig. Ik heb het een hele leuke middag uh, gevonden. Goed zo. Goedzo, wij ook. Dankjewel voor je komst en voor je collega's die kwamen. En uh, nou, heb je wat opgestoken, Rob? Zeker. Van de ja, zeker. Ik vond het okay. heel interessant. Dus uh, dank aan iedereen die gekomen is. En uh, we hebben het weer met plezier gedaan, toch, Benno? Zeker, zeker. Zeker, zeker. weten. Ja. En uh, ja, er komt ook weer een terugluisterlink ja, van, de, van de spullen. Precies, ik ga weer een podcastje maken en dan uh, via Facebook komt het in... Uh, nou, in ieder geval kan je straks terug luisteren, eind volgende week of zo. In de gesprek gesprekmet.info, daar vind je alles uh, het gesproken woord terug. Oké, okay, bedankt en een fijne avond en veel Some plezier met Fred Stag